Het weer het wordt zonnig, de temperatuur loopt op naar een graad of 12... maar door de stevige oosten- tot zuidoostenwind voelt het een stuk frisser aan. ANWB-verkeersinformatie. Het aantal files neemt af. De langste files staan nog wel bij Utrecht. Op De opvallende files zijn op de A9, maar richting Amstelveen... tussen Beverwijk en Knopend Raasdorp, 8 kilometer. A10, Ring Amsterdam-Zuid, richting Ring West... tussen Amstel Business Park en Knopend de nieuwe Meer 6 kilometer. Op de A10, Ring West, richting Ring Zuid... staat tussen Knopend Koenplein en Geuzenveld 7 kilometer.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 En Lara Rinsen. Goedemorgen, het is uh, vijf minuten over negen. In deze tijden van crisis een bank beginnen. Dat zou je een uh, uitdaging kunnen noemen. Nou, Egon is het van plan samen met de oprichter van Alex, de beleggersbank. Het moet een nieuwe consumentenbank worden. Hoort u zo hopelijk meer over. We zijn druk aan het bellen. Eerst naar dat bijzondere moment in Tunesië. Ja, het waren de eerste vrije verkiezingen in Tunesië sinds de val van president Ben Ali. En dat was een enorme opkomst. Maar niet iedereen had eraan gedacht om zich te laten registreren. En officieel mochten ze dan niet stemmen. Maar verslaggever Jannie Schipper van de Wereldomroep merkte dat diegene die wilde toch nog de kans kregen. Van de geregistreerde kiezers zijn de meesten gaan stemmen. Dat is wel duidelijk aan alle rijen die nu vlak voor sluitingstijd nog steeds voor alle stembureaus staan. Maar er zijn ook een heleboel mensen die zich niet hebben laten registreren. Waarom niet? Ja, ik had het druk, ja, vooral niet met werk. Maar als je dan een dag vrij hebt, dan heb je ook nog van alles te doen. Wassen, voor de kinderen zorgen. En ja, eigenlijk interesseert het me ook niet zo. Maar vandaag heb ik het gevoel, ik moet de deur uit. Ik moet een mening geven. Ik moet meedoen. Daarom is er een speciaal bureau ingericht voor mensen die niet geregistreerd staan. Die kunnen zich dan alsnog... Laten registreren. Je komt hier met je identiteitskaart. Die heeft een nummer. Dan krijg je een SMS waar je dan moet gaan stemmen. Vandaag is het een feestdag. We kunnen kiezen wat we willen zonder dat er iemand komt om ons te controleren. Zonder dat iemand zegt je moet op die of die partij stemmen. Het is gewoon een feestdag. Ik zie een oude man de trap opkomen, hij loopt helemaal kroon en zijn dochter ondersteunt hem. Ook hij gaat stemmen. Niet iedereen heeft een idee waarop. Ja, ik weet het niet, ze zeiden dat ik moest gaan stemmen, dus uh, ja, ik ga stemmen. Ja, ik niet. Nee. De stembussen zijn gesloten, maar in de cafés en op de muurtjes in het park gaat de politieke discussie door. In de nacht is alles in stelling gebracht voor de feestelijkheden. Er zijn nog geen officiële resultaten bekend, maar het is wel duidelijk dat zij aan de top gaan komen. In ieder geval dat verwachten ze zelf ook. Maar zo zeggen ze ook hier en zo zeggen eigenlijk alle Tunesiërs die ik tegenkom. Het gaat Kom niet alleen om de uitslag. Aan de journalisten van de staatstelevisie. Ja, ik heb een professioneel journaliste, maar toen ik ja, uhm, vanmorgen de evenementen versloeg. kon ik me er niet van weerhouden uh, zelf uh, de tranen krijgen. Het is een historisch Dat moment, is moment voor alle Tunesiërs. En er zijn mensen die hier alles voor gegeven hebben. Ja, en wat de uitslag ook is, het is een uitslag die het Tunesische volk zelf heeft gekozen. Een historisch moment voor Tunesië. We praten door over deze eerste vrije verkiezing in het land... met Bertens Hendricks, Midden-Oosten deskundige van instituut Klingendaal. Um, goedemorgen. Go goedemorgen. Uh, waar gingen deze verkiezingen nou echt over? Want het Tunesische volk koos geen nieuw parlement of een nieuwe president... maar een grondwetgevende raad. Wat betekent dat? Nou ja, dat is een, een, een parlement kun je ook zeggen voor één jaar die tot taak heeft eh, om een, een voorlopige president te benoemen want de aardige zittende president, dat is nog een erfenis uit de periode Ben Ali. Uh, dus uh, daar komt een nieuwe legitieme uh, president, maar voor een korte periode van een jaar. En in, in dit jaar moet deze grondwetgevende raad, die moet samen, uh, al die partijen die daarin gekozen zijn, die moeten een nieuwe grondwet opstellen, uh, die de basis vormt voor volgende verkiezingen. Voor laten we zeggen, een permanentere situatie. En die dan het land, de regels voor het land, zal vaststellen. Dat is dus anders dan bijvoorbeeld in Egypte. Waar een stelletje wijze mannen en een paar vrouwen samen met elkaar een, een, een, een grondwet in elkaar hebben gezet. En dat werd dan snel aan een referendum onderworpen. En, en dat was het dan. Wat heel veel Egyptenaren niet beviel. Hier in Tunesië zal deze nieuwe grondwetgevende raad, die heeft alle legitimiteit. Want het was één doorslaand succes, zoals de reportage ook heeft laten horen. 90% opkomst. Die heeft de legitimiteit om deze uh, nieuwe grondwet uh, te ontwerpen. En als dat eenmaal gebeurd is, dan wordt na een jaar dat parlement ontbonden. En uh, dan uh, worden de nieuwe verkiezingen gehouden... Voor die dan uh, een regering voor vier jaar in plaats van een interimregering moeten opleveren. Uh, Bertus, uh, de partij Nachtda klimt de overwinning. Ja. Uh, je hebt dat gevolgd, zou ze gelijk kunnen hebben? Ja, ik ben er vast van overtuigd. Ik uh, bedoel, uh, ik heb hier een, een, een week lang door alle provincies gekroost en, en door alle wijken van Tunesië. En ik heb ze aan het werk gezien. Uh, uh, zij waren ook gisteren met de verkiezingen. Daar dan, uh, dan waren de officiële waarnemers uh, die speciale training hadden gehad. Er waren neutrale waarnemers. Maar er waren ook waarnemers van de partijen die het recht hadden om een afgevaardigd in elk stembureau uh, te hebben. En uh, de, de enige partij die in elk stembureau uh, waar ik gisteren geweest ben. En ik ben van, van ochtends tot avonds laat onderweg geweest. Ik heb 130 kilometer in totaal afgelegd van stembureau naar stembureau. En overal waar ik kwam, daar was de NAGDA-partij aanwezig. Dus dat is ook een indicatie. Zij hebben de meeste militanten. Ze zijn het meest georganiseerd. En eh, ze hebben ontzettend veel eh, goedwil bij de Tunesiërs. Want ze hebben een lange geschiedenis van verzet tegen Ben Ali. Eh, als je op een bijeenkomst een komt van de NAGDA-partij eh, of op een, op een partijkantoor, dan is het vaak een, een, een wie heeft er het langste van de kaders daar in de gevangenis gezeten? En nou ja, deze lange termijn aanwezigheid die betaalt zich nu uit. En wat betekent dan Bertus als zij inderdaad de grootste worden, eh, Nagda? Wat wordt dan hun rol? Kunnen zij dan eh, de inhoud van die nieuwe grondwet grotendeels bepalen? Nou, zij zullen daar uiteraard een grote invloed op hebben... maar eh, de leider Ghanouchi heeft voortdurend benadrukt... wij zijn uit op consensus en dat moet ook wel... want een grondwet dat moet meestal met meer dan een gewone meerderheid worden aangenomen. Dat is niet helemaal geregeld in Tunesië... maar daar gaat iedereen wel van uit. Dus eh, dat is ook een hele goede periode... waarin de Tunesiërs kunnen bekijken hoe die Nagda-partij... Eh, de, de, zeg maar de Tunesische variant van de moslimbroeders... want daar komt het ongeveer op neer... Een, een verlichte variant daarvan... hoe die met die nieuwe macht Zou omgaan. En uh, stel nu dat waar sommige mensen bang voor zijn, dat ze al die geruststellende woorden die ze nu hebben gesproken, dat het allemaal uh, uh, voor, de, voor de, de soort wolf in taal is. En stel dat dat zo zou zijn, wat ik overigens niet verwacht. Uh, maar dan hebben de Tunesiërs nog een jaar de tijd om te kijken hoe uh, deze nachtpartij met die nieuw geworven macht en invloed omgaat. En dan kan men eventueel een jaar later. Uh, nog eens een keer, tweede keer gaan kiezen of men die partij wel wil. Weliswaar zal die dan een grote invloed hebben gehad op die nieuwe grondwet, maar uh, dan heb je nog steeds weer de kans om uh, opnieuw via het uh, eerlijke verkiezingsproces. En dat was uh, het gisteren. Dat maakt het toch zo'n feest voor de democratie, zo heeft iedereen dat beleefd en iedereen ook uh, uitgesproken. Uh, dan kun je alsnog uh, je, je mening veranderen. Dus wat dat betreft uh, is uh, Tunesië gisteren aan een hele goede start begonnen van het nieuwe periode. Goed. Bertus Hendricks, Midden-Oosten-deskundige van instituut Klingendaal vanuit Tunesië. Dankjewel, je Bertus en excuses voor de af en toe wat, uh, wat slechte lijn. Meer over de verkiezingen in Tunesië vindt u op onze website ook beelden daarvan het stemmen. NOS.nl. .no. Gaan we naar de uitbeving in Turkije van gisteren. Situatie in het oosten van het land wordt natuurlijk ook in ons land gevolgd. Bijvoorbeeld in Den Haag bij Tunsay Sini Bulak. Hij is de hoofdredacteur van een Turks-Nederlands tijdschrift, Turpia. En Mark Robin Visser is vanochtend bij hem op bezoek. Wij kijken naar de Turkse televisie. Wat, wat gebeurt er nu? Waar kijken wij nu naar? Nou, wij kijken nu naar het uh, nieuwszender NNTV. Uh, Zij uh, proberen elke keer de balans op te maken... van hoeveel doden er zijn gevallen. Hoeveel tenten uh, zijn gestuurd. Uh, hoeveel ambulances daar al uh, het werk uh, doen. En ja, uh, hoe, hoe de, uh, de situatie daar is. Ja. Het komt nog steeds neer op schattingen. Hè? De NOS meldt nu ruim 200 doden. Klopt dat nog steeds? Nee, zij hebben, hebben 217 uh, ja. uh, doden geborgen. Dus dat is al, al, staat al vast. Ja. Maar nog steeds uh, weten we niet dus wat er op het platteland is gebeurd. Nee, nee. U komt zelf uit dat gebied? Bent u er onlangs ook nog geweest? Ja, ik kom... Ik kom um, um, uh, waar ik, waar ik uh, geboren ben, dat ligt uh, uh, 180 kilometer uh, ten noorden van, van Ergis... Um, ik ben ook van de zomer ook, uh, in die regio ook, uh, gaan uh, kijken. Uh, onderweg ook naar, naar ook, uh, de, de regio. En ik, ik ken de regio ja, ook vrij goed. Uh, de, de mensen uh, uh, ken ik vrij goed, maar ook uh, het landschap. Ja. En u weet ook, dat heeft u me vanochtend verteld, dat daar regelmatig aardbevingen voorkomen. Ja, eh, eigenlijk wat ik ook zei, van elke twee, drie jaar wordt eh, heel Turkije getroffen door aardbevingen. Wat gaat u vandaag doen? U bent hoofdredacteur van het blad eh, Tulpia. Uh, dat verschijnt niet heel erg vaak, dus ik neem aan dat u niet bovenop het nieuws kunt zitten. Nee, kijk, wat, het enige wat wij doen... Wij gaan dus vanuit onze website een, een, een samenvatting maken van, wat, van het nieuws. Uh, wat, wat in het Nederlands is uh, geschreven. Of vooral vanuit uh, persbureau Anatolië uh, gaan wij ook berichten zetten. Turkse televisie en radio. Uh, als blad kunnen wij hier weinig mee. Want uh, wij, als ze over twee maanden weer uitkomen, dan is dat al, al, al lang oud nieuws. Misschien is er alweer een nieuwe aardbeving tegen Miss, die tijd. Misschien ook. Kijk, wat, wat, wat we wat wel kunnen doen, is dat wij even een, een, een overzicht maken van al de aardbevingen... die, die Turkije, in Turkije plaats hebben gevonden. En ook vooral de doden. Uh, en, maar u moet niet vergeten dat, dat, dat Nederland ook heel veel bijdrage heeft geleverd aan aan de aardbevingen. En dat ook voor Nederlandse lezers van ons... ook interessant is om dat even te herdenken. Ja. Ja. En dat daarbij stil te staan... wat Nederland heeft gedaan. Ja. Want Nederland doet, doet uh, automatisch... en uh, van oudsher... Uh, helpt Nederland al de uh, rampgebieden. Al is het in Afrika of waar dan ook. Maar Nederland heeft ook heel veel voor Turkije gedaan. En dat moet ook genoemd worden. Oké, okay, u gaat een uh, overzicht maken op uw website. Dat is... Uh, hoe heet die website? Uh, www Tulpia.nl. Oké, okay, tulpia.nl voor het overzicht. Voor het laatste nieuws kunt u natuurlijk ook bij de NOS terecht. Meneer Sini-Boelak, hartelijk dank dat ik hier vanochtend bij u mocht zijn. Nou, graag gedaan. Ik vond het ook wel prettig dat wij dit uh, zo konden toelichten. Oké, okay. tot de volgende keer. Dank u wel. Zo dadelijk een reportage over de uitreiking van de Polifinario, de cabaretprijs. Hoort u wie hem gewonnen heeft? Eerst maar eens even naar Erwin de Hart. Voor ja, de was de een, ja, er was een busje met een aanhanger op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Die maakte een, uh, ja, een noodingreep naar links en daardoor reed er een auto tegenaan. Daarom staat er nu tussen Weert Noord en Nederweerd twee kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En de Polivinario de cabaretprijs, gaat dit jaar naar Cabaretje uit. Hans Sibbel, beter bekend onze artiestenaam Lebbis. Het duo Van der Laan en Woe won de Nederlands Hoop. En dat is de prijs voor theatermakers met het grootste toekomstperspectief. Ze kregen de prijs voor hun voorstelling Superlatief. Prijswinnaars werden gisteravond bekendgemaakt in De Kleine Comedie in Amsterdam. Nee. oké. Okay. Uh, de winnaar van de Nederlands Hoop 2011 is Van der Laan en Woe. APPLAUS Fris, vrolijk. Uh... Geëngageerd, maar ook heel muzikaal. Dat hebben jullie ook in het filmpje vanavond kunnen zien. En uh, ja, ik denk dat ze het heel ver brengen. Dat is mooi zeg. De winnaar van de Finario 2011 is Lebbes met Verandering. Ja. Uh, een prachtig programma. Heel geëngageerd. En uh, ja, ik vind dat hij in dit programma alle kanten van het cabaret gebruikt zoals. Wij hopen dat het gebruikt wordt. Dus de ene kant de lach, de andere kant uh, het serieuze. En hij kan heel actueel zijn. Ik, uh, van een collega hoorde ik dat hij in uh, Alfa en Rijn, toen uh, daar die, die schietpartij was, dat dezelfde avond in het programma verwerken. En dan toch met een hele serieuze, maar ook een humoristische inslag. Het is gewoon geweldig wat hij doet. Zij is Janne Kers, de juryvoorzitter. Ik heb de drie winnaars hier nu bij me staan. Lebbes, ken je het werk van deze jonge mannen? Jazeker. Ik heb, nog, ik heb stukken gezien van jullie. Ik heb niet de hele show nog gezien. Maar ik heb stukken gezien. Een half uur ergens hier en daar. En ik ken ze van de uh, uh, uh, spijkers met kop op de radio, waar ik ze van ken. Wat zou je ervan zeggen van hun werk? Ja, maar ik heb van, ja, het is heel goed. Het is een heel goed cabaret, maar dat vind ik van alle voorstellingen die er zijn. De, de, de, alle voorstellingen zijn erg goed gewoon. Ik, ik vind het heel moeilijk om te kiezen. Ik, ik, was een enorme, ik ben een enorme fan van Daniel. En die is ook geweldig, maar wat zij doen is ook geweldig. Ja, wat moet je ervan zeggen? Zij, ja, zij zijn een aanstormend talent. Jij bent al een uh, gearriveerd artiest. Het nou, stormen van hun valt wel mee hoor. Ze, ze, ze, ze zijn aardig hoog gekomen, moet ik zeggen. Ik weet niet uh, hoe hoog ze gaan, maar, maar, dat is, uh, maar ik ben al lange bezig. Ja. Maar het heeft mij heel lang geduurd voordat ik een prijs kreeg. Van de woorden en -laan. Van de Laan, daaruit. Um... Uiteraard ken je het, het werk van Lebbes? Hoe zou je dat kwalificeren? Uh, nou, ik, ik vind het echt te gek dat hij heeft gewonnen. Uh... Nou, Oké, okay, maar hoe zou je het werk? <laughs> nee. Nou, ja, als, motor, nee. Ja, als, uh, kwalificeren als heel goed, daarom vind ik het te gek dat hij Is het vergelijkbaar met het werk wat jullie doen? Nou, wat, nee, maar de vorm is niet vergelijkbaar. Maar ik denk het engagement dat hij zoekt... of de tijdsgeest die hij probeert te pakken... is wel een soort zelfde vuur waar ik, wat ik heel uh, inspirerend vind. Ik vind de intentie en de noodzaak... die zitten bij alle twee ontzettend in. Dus de, de noodzaak om op het neel te gaan staan... iets te zeggen willen hebben... Zou gewoon het een totaal andere vorm. En ze zijn met z'n tweeën. Ja. ja, dat was jij ook ooit. Ja, dat, nou, ja nou, het is echt, ja, verdoemd. Ja, verdoemd. 2006 was dat, geloof ik, afgelopen, ja. Okay, bedankt dat je me er even aan herinneren. Heb je nog tips voor hun? Nee. Ik Hebben ze dat nodig? Doorgaan. Nee, ze moeten zich lekker ontwikkelen. Verder ga ik een beetje tips lopen geven. Nee. Nou, ja. en, en, en misschien heel arrogant. Maar heeft hij nog, kan hij nog iets leren van jullie? Nee. Nee, het ja. Nee, wel nee, nee. Ik bedoel, hij heeft zijn vorm gevonden en wij zijn daar bijna. Dus ik denk dat we goed moeten blijven kijken naar Hans ook. Hoe hij... Als je het zo zegt, dan klinkt het ook bijna alsof hij begraven moet worden. Nou ja, misschien is dat het allerbeste voor het cabaret. Nee, nee. nee. nee. Zijn we toch een grappenmakers met elkaar? Nee, joh, nee. ik vind het, echt het vuur en de passie waarmee Hans opereert... is voor ons, maar voor heel veel, denk ik, echt wel iets om je aan op te trekken. hoor. Ja. Succes allemaal. Dank je wel. Uitrekking van de cabaretprijzen. John Sabach was daar gisteravond bij. We hebben het al gehad over een bijzonder moment in Tunesië. Gisteren. Nou, Libië bestaat vandaag. Eén dag. Na 42 jaar dictatuur verklaarde de Nationale Overgangsraad... het land gisteren officieel bevrijd van het Gaddafi-regime. Reizend verslaggever Lex Runderkamp was bij dat moment. Klinkt heel alarmerend. Ambulances... En die staan ook hier op het plein om uh, uh, te kunnen zijn als er iets misgaat. Maar op dit moment is het een beetje een show-off. Ze laten even zien uh, dat ze er ook zijn. Wat is het name van deze uh, square? Dit is um een kies. square. We zijn in de wijk Kies en hier gaat zometeen de ceremonie plaatsvinden. Waarin de voorman van de tijdelijke regering gaat zeggen dat de strijd in Libië ten einde is. Het land is bevrijd. Wat verwacht je? Het zal een nieuwe page voor Libië en de people. Ik praat met Tawik al-Mansouri. Een van de jongens die heeft meegevochten. Ik ken hem al langer in deze regio. Hij de een soort internationale school hier in Benghazi. Hij duizend studenten. Hij heeft een verbinding met de Universiteit van Cambridge. As you know, we. we um...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 Ik zie een man in een rolstoel hier op het plein gekomen. Hij heeft een, a zit een AK. Hij in Hij is bij Breka gewond geraakt. Wat happened? er? zijn in hij blijft doorvechten, ondanks dat hij gewond is. En hij was onlangs nog in Sirte op het moment dat Gaddafi werd aangehouden. Wat, wat verwacht hij? We willen een systeem zoals de like, Verenigde uh, like Staten van Amerika. Oh. Uh, Kanun. De The van de the law. Kanun. Hij wil heel graag dat de wet boven alles wordt verheven, behalve boven God, hun Allah. In het islam zeggen ze dat... Uh, look for knowledge even if you have to go to China. So he said, you know, we want to be open to the world. Uh, and we want the rule of law above all else. And it is a tradition of the Muslims to look for knowledge... ...al they need to go to China to learn. And that will, uh, the Libyans. Do. They want to learn. There is a groot podium here where speakers are worden on. Where a spreekgestoel op placed on wordt gezet. Ja, elk moment kan hier de man die verschijnen, Mohammed al-Jalil, om ze toe te spreken. Nou, hoeveel mensen zien we hier ongeveer? Duizend nou, Duizend, zegt de cameraman. Wat is het grootste misverstand over dit land? Uh, well, Ik denk dat het grootste misverstand, niet alleen over Libië, maar over de Arabische wereld in general, is de um, negatieve view about islam en dat, you know, muslims zijn terroristen, ik denk dat de Arabische spring heeft zien dat dit absurd is. De mensen die we zien, like zoals Bin Laden en and, zijn and, and gang, waren eigenlijk uit de tyranie. Het terrorisme wat we decennia lang gezien hebben, kwam vooral voor, door de tirannie die in de regio heerste. En het verzet daartegen werd vooral gevoerd door uh, religieus fanatisme. Maar ik denk dat als we de tyranie uh, I think what we'll see is we'll see a more moderate version um, of Islam. Hij verwacht that it's new that extremism minder the boventoon gaat voeren. We'll see a demonstrator of women. Die zeggen: Bashar, that is the president of Syrië, jij bent de volgende die aan de beurt is. They're saying: Zanga, Zanga, Dar, Dar. Get your grave ready, Bashar. Dat so, was wat Knavik zei. Zanga means alley by alley en room by room. Een oh, nou, verslag was dat van Lex Runderkamp over de blijdschap in Benghazi. En later reist hij door naar Tripoli. Uiteraard nog bijdragen van hem vandaar. Met hun eigen smartphone kunnen consumenten binnenkort informatie krijgen over voedingsproducten die ze kopen. Herman ja, Koeter is oprichter van Orange House Partnerships. Dat is een liefdadigheidsinstelling van voedselwetenschappers. Meneer Koeter, goedemorgen. Staat er al niet voldoende op de verpakking dan? Nee, er staat sowieso niet voldoende op de verpakking. En wat er op de verpakking staat is niet altijd even duidelijk en begrijpbaar voor de consument. Aha, en hoe werkt het dan met de mobiele telefoon? Met de mobiele telefoon, daar staat sowieso natuurlijk de informatie ook op die op de verpakking staat. Dat is de wettelijk verplichte informatie. En daarnaast wordt er uh, informatie gegeven over wat die dingen dan betekenen. Om dan bijvoorbeeld te noemen, één e nummers, zus en zo. Daar begrijpen consumenten vaak niet wat dat is in voeding. En dat zijn toevoegingen aan voeding die wettelijk zijn toegestaan. En daar wordt achtergrondinformatie over gegeven. Maar er zijn vele andere aspecten. Zoals de kwaliteit van het product waar ingrediënten vandaan komen. Dierenwelzijnaspecten, uh, sustainability als het gaat om milieuaspecten. Uh, kinderarbeid. Uh, nou, oh, je noemt maar op. Dat gaat nogal op? Meneer hoe komt u dan aan die informatie voor de applicatie? Want dat moet de fabrikant dan verschaffen? Of hoe komt u eraan? De, de, de informatie wordt voor een groot deel door de producent verschaft. Maar op een ietsje andere wijze dan dat nu het geval is, want uh, er, er komt, er, het, het project start nog, het is 18 november eerst de start daarvan, dat betekent dat mensen om de tafel moeten gaan zitten en met elkaar overeen te worden, wat noemen wij bijvoorbeeld kinderarbeid, wat zijn de internationale regels, daarvoor? of wat noemen wij het land van herkomst, is dat omdat een man een uh, zes weken in de wei gestaan heeft in Frankrijk in plaats van in Engeland dat dan een Frans man wordt, terwijl het eigenlijk in nee. Engeland was geboren, dat soort dingen, ja. daar moeten worden bereikt onder deskundigen en de industrie bindt zich daar dan aan in de vorm van wat wij noemen een code of conduct, dus okay. een gedragscode. En daar worden er meer van opgesteld. Want stel ik loop in de supermarkt en ik heb mijn mobiele telefoon bij me, dan uh, ik heb daar bijvoorbeeld al bij een doos met eieren, schaal eieren, dan houd ik mijn uh, mobiel bij die doos, dan lees ja. die uh, de code, neem ik aan, de barcode, en dan lees ik uh, wat dat dan inhoudt, een, een schaal ja, eieren. Als u dan met uw smartphone op die barcode tikt, ...dan brengt hij u automatisch naar de website van de producent van die eieren. En die producent van die eieren die geeft dan volgens een vast formaat die informatie... ...die dus niet te lezen is als op een A4'tje of zoiets, want dat leest geen consument... ...gaat in de vorm van korte, korte statements en als je meer wilt weten klik je verder door enzovoort. Dus je kunt actief... Met die smartphone zoeken naar informatie op een hele makkelijke manier. Maar meneer Koeter, uh, u bent natuurlijk afhankelijk van de medewerking van die fabrikant. Hoe, hoe onafhankelijk kunt u nog zijn? Hoe kritisch kunt u nog zijn? Omdat, omdat dit gebeurt in een platform waarin niet alleen de fabrikanten deelnemen, maar ook consumentenorganisaties. Maar die moet dan wel deelnemen, die fabrikant, als hij op een gegeven moment zegt. Ja, ik ja. wil toch echt niet weten dat er hier kinderen in India zitten te werken, dat doet ja, hij niet meer dat mee. Kan. Het kan dus zijn dat er fabrikanten zijn die sowieso niet willen meedoen. Het kan ook zijn dat de fabrikanten wel willen meedoen voor sommige producten en niet voor andere. En dat betekent als er, laten we zeggen, een midden- of klein bedrijf daarmee wel mee wil doen. En een consument staat in de winkel en die scant een product, waar we zeggen, ah, geslag of noem eens wat. En dan vindt hij bij de ene fabrikant, vindt hij heel veel informatie waar de cacao vandaan komt en of dat uh, biologisch was of niet. En bij een ander fabrikant staat er dan, deze informatie kan niet worden verstrekt. Nee. Nou, dan is het aan de consument om te zeggen: Nou, ik neem dan toch diegene waar die informatie niet verstrekt wordt. Of ik toch, nee, ik kies voor diegene waarvan ik weet waar het vandaan komt en, en al die dingen weer. Ja. En is er dan nog wat om daar nou wellicht wat kritische informatie aan toe te voegen? Vanuit uh, de voedselwetenschappen ligt. Ja, de voedselwetenschappers doen mee. En dat is eigenlijk de reden waarom Orange House dat doet. Ik, ik was voorheen was ik wetenschappelijk directeur van het Europese Agentschap voor Voedselveiligheid. En ik heb daar natuurlijk een groot aantal experts leren kennen. En ook al veel mensen die ik voor die tijd kende. En veel van die experts die nu op een leeftijd zijn, zoals ik, dat ze gepensioneerd zijn of tegen hun pensioen aanlopen, hebben tijd voor dit soort dingen. En willen daar ook graag aan meedoen. Dus het, dus het forum waar ik over spreek, dat bestaat uit, uit de producenten. Het bestaat uit consumenten, het bestaat ook uit belangengroeperingen, andere zoals milieugroeperingen en wetenschappers. Oké, okay. Wanneer kunnen we downloaden, meneer Koeter, die applicatie? <laughs> nou, als alles goed gaat, hoop ik dat we het over een jaar kunnen gaan toepassen. De software is voor een groot deel al beschikbaar. En dat is ook een belangrijk punt, want de software is gratis beschikbaar gesteld. Door een, toevallig een IT-bedrijf, ook uit Nederland, Cesar... En dat bedrijf doet dat gratis, want die heeft van, uh, van de Nederlandse overheid financiële steun gekregen om software te ontwikkelen die klantvriendelijk is naar consumenten toe. Oké, okay. nou, we zijn benieuwd. Herman Koeter, dank dat u ons even uh, snel wilde toelichten. Oprichter van Orange House Partnerships. En dat is dan weer een liefdadigheidsinzetting van Voedselwetenschappers. Half tien, einde van dit NOS Radio 1 Journaal. Gauw naar de collega's van de KRO. Die nemen het over. Goedemorgen Nederland met Karel Johan de Zwart. Karel Johan, goedemorgen. Wat ga je doen? Goedemorgen Marcel. We wisten al dat Nederland fungeert als belastingparadijs... voor allerlei buitenlandse brievenbusfirma's. Maar uit onderzoek uh, dat vandaag verschijnt... blijkt dat we ook een verdragenparadijs zijn. En daar worden miljarden aan verdiend... die ontrokken worden aan de economie van arme landen. Uh, een tsunami aan asielzoekers is populistische prietpraat... en we worden helemaal niet overstroomd door vluchtelingen. Dat zegt onderzoeker Migratierecht Carolus Gru van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Sterker nog, in Nederland is het aantal asielaanvragen... met maar liefst 11 gedaald... terwijl het aantal vluchtelingen wereldwijd toeneemt. Hoort u allemaal zo meteen in Karo. Goedemorgen Nederland, na het nieuws van half tien. Met Dorad Radio 1. Het NOS-journaal. Het Friese statenlid van de PVV, Jelle Hiemstra, is uit de partij gestapt. Hij kan zich niet langer vinden in de harde anti-islamkoers van de PVV. Vorige maand kwam hij in het nieuws toen hij door gemaskerde mannen in zijn huis in elkaar werd geslagen. Daarna zou hij weinig steun van de landelijke partijleiding hebben gekregen. En ook dat speelde mee bij zijn besluit om uit de PVV te stappen.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 En in Tunesië worden naar verwachting vanmiddag... de eerste voorlopige uitslagen bekend van de verkiezingen. Meer dan 90% van de kiesgerechtigden ging gisteren naar de stembus. Veel meer dan was verwacht. Maar de eerste vrije verkiezingen sinds president Ben Ali in januari werd verdreven. Tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Er staan drie files op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Allereerst tussen Weert, Noord en Nederweert. Drie kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstrook is er dicht. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam, tussen Zaandijk West en Oostzaan 4 kilometer. Ook door een ongeluk, ook daar is de linkerrijstrook dicht. En als laatste op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knopendraasdorp 4 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karl-Johan de Zwart. Multinationals met een Nederlandse brievenbus onttrekken miljarden aan ontwikkelingslanden. Hoe kan het dat de Duitse geheime dienst de schuilplaats van Gaddafi kende? Het aantal asielaanvragen in Nederland wordt zwaar overdreven, blijkt uit onderzoek. En het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is drie minuten over half tien. Dit is Karo. Goedemorgen Nederland. Ah. Thijs Boelens is vanochtend in Amsterdam. Videogames en gezondheidszorg, wat die met elkaar te maken hebben... dat wordt vandaag op een congres in Amsterdam besproken. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl In Nederland gevestigde brievenbus-BV's hebben voor meer dan 100 miljard dollar schadevergoedingen geëist van buitenlandse overheden. Die claims zijn omstreden en kunnen worden gemaakt door gunstige Nederlandse verdragen. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen, SOMO. Goedemorgen, Roos van Os, onderzoekster bij SOMO. Uh, goedemorgen. Kunt u even kort uitleggen wat het probleem is? Ja. Uh, nou, het is al veel langer bekend dat het gunstige Nederlandse belastingstelsel zorgt voor uh, meer dan 20.000 Nederlandse brievenbusbedrijven van ja. multinationals. Nu blijkt uit ons onderzoek dat ook veel brievenbusbedrijven uh, gebruik maken van de gunstige investeringsverdragen van Nederland. Nederland die sluit een verdrag af met een buitenlandse overheid uh, om de uh, investeringen van ne Nederlandse multinationals of brievenbusbedrijven van multinationals uit het buitenland te beschermen. En, uh, die bedrijven kunnen internationaal uh, andere landen aanklagen... op basis van deze verdragen. En dit gebeurt op een zeer grote schaal. En wat is daar mis mee? Nou, het probleem is dat uh, andere overheden publiek beleid willen voeren... op het gebied van bijvoorbeeld gezondheidszorg, milieumaatregelen. Maar dat als dat de investering van een uh, buitenlandse overheid aanpast, dan moeten ze enorme uh, schadevergoedingen betalen. En de, dit remt eigenlijk het uh, ontwikkelen van publiek beleid... en zorgt ervoor dat er enorme claims uh, geëist worden... die vaak ontwikkelingslanden absoluut niet kunnen betalen. Nee, maar goed, Nederland wil graag aantrekkelijk zijn... voor grote buitenlandse bedrijven. Ja. En daar is dit dan de schaduwzijde van, moet ik het zo zien? D dit is van het beleid? de schaduwzijde. Nederland, uh, al jarenlang zijn ze bezig... In de huidige overheid, het kabinet van Rutte, nog in de versnelling om een heel aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven te maken, om ook om buitenlandse bedrijven aan te trekken. Maar er is geen enkel zicht eigenlijk voor wat voor kosten dat internationaal voor andere landen en voor mensen in andere landen oplevert. En uh, daarnaast is er eigenlijk ook niet goed inzichtelijk gemaakt wat, voor, wat zijn nou eigenlijk de opbrengsten voor de Nederlandse overheid. Het levert misschien voor een aantal mensen opbrengsten op, voor kleine, voor grote bedrijven. Maar in verder dat voor de Nederlandse economie in zijn geheel gunstig is, daar is eigenlijk helemaal geen goed kostenbaatonderzoek naar gedaan. Nee, dat weten we eigenlijk niet. Geef eens dus een voorbeeld van zo'n brievenbus BV. die dan gebruik maakt van een Nederlands verdrag. en daardoor veel geld binnensleept ten koste van zo'n uh, economie in een ontwikkelingsland. Het zijn niet alleen uh, ontwikkelingslanden, maar een voorbeeld vanuit een ontwikkelingsland is Venezuela. Die uh, willen meer uh, belasting heffen op, uh, olie, uh, op de olieindustrie. Uh, daar zijn enorme claims uh, uit voortgekomen. Onder andere ExxonMobil heeft hier lege brievenbus. Uh, daar, die onder andere ook hier gevestigd is voor het gunstige belastingklimaat. Uh, die hebben een claim op dit moment lopen van 6 miljard. Zij geven ook zelf toe dat ze hier zitten om te treaty shoppen, om eigenlijk van de Nederlandse gunstige verdragen gebruik te maken. En uh, nou, die, die claim van 6 miljard lichter, Het is dus nog niet bekend hoeveel daar uiteindelijk van toegewezen gaat worden. Maar ja, dit soort bedragen, dat zijn, uh, voor, zeker voor ontwikkelingslanden... zijn zo omvangrijk dat gewoon allerlei publieke belangen... zoals onderwijs, gezondheidszorg, daar enorm in het geding komen. Ja, maar goed, er is, verder, er is eigenlijk uh, uh, nou ja, formeel weinig op tegen... behalve dat we dit misschien niet op ons geweten willen hebben ja, dat is natuurlijk uh, met, met heel veel onderwerpen het geval, ook met het belasting, uh, belastingklimaat en belastingregels, maar ook met dit onderwerp. Als je kijkt naar van, hé, hey, we geven ontwikkelingsgeld, uh, maar dat is eigenlijk een druppel op de groeiende platen. Als je kijkt naar zo ontzettend veel economisch buitenlands beleid, die eigenlijk ontzettend veel geld wegsluist uit ontwikkelingslanden, maar ook uit, uit westerse landen naar Nederland toe, of eigenlijk meer naar Nederlandse multinationals of hier gevestigde brievenbussen. Dus dus het is een soort van stroom uh, die van publiek geld naar privaat geld gaat... en helemaal niet aan, uh, aan, aan de Nederlandse bevolking of mensen in ontwikkelingslanden tegemoet komt. U zei net, het gaat niet alleen maar om ontwikkelingslanden uh, zoals Venezuela... maar bijvoorbeeld ook in Europa dan misschien? Ja. Nou, er zijn een aantal claims bekend vanuit uh, Nederlandse brievenbussen weer uh, richting Tsjechië en Roemenië. Maar een ander, misschien heel belangrijk, en wat aansprekender voorbeeld is dat er in Duitsland net een enorme schikking heeft plaatsgevonden van energiegigant Vattenval. Die uh, milieuregels uh, ja, bestreden heeft eigenlijk via zo'n claim uh, die de stad Hamburg over kolencentrales wilde instellen. Ja. Nou, daar is uiteindelijk geschikt. Niemand weet voor hoeveel dat precies. Maar dat gaat waarschijnlijk ook om enkele miljarden. En dit voorbeeld geeft ook aan dat uh, er ook enorme risico's voor Nederland zijn. Met toegenomen investeerders uit ontwikkelingslanden, uit uh, opkomende economieën... Uh, is het niet ondenkbaar dat, er ook, dat Nederland aangeklaagd wordt. Of al aangeklaagd is. Want heel veel van dit soort zaken die vinden, die zijn niet in de openbaarheid. Dus dat weten we eigenlijk helemaal niet. Nee, over die openbaarheid gesproken. Uh, jullie zeggen dat uit onderzoek dus blijkt dat de afgelopen jaren... Voor 100 miljard dollar aan schadevergoedingen is geclaimd. Hoe komt u eigenlijk aan dat bedrag dan? Nou, dit is... Dat bedrag uh, komt naar boven uit alles wat er publiek bekend is. Maar wat niet vergeten moet worden, wat ik net ook zei, is dat uh, heel veel zaken niet uh, achter gesloten deuren plaatsvinden, dus niet in de openbaarheid. En uh, zo kan het zijn. Maar dat is gisteren dus. Ja, dat is ontzettend gisteren. Dus die 100 miljard, dat is uit de publieke gegevens. Het kan veel meer zijn. Wat ik wel wil benadrukken is, uh, uiteraard, niet elke schadevergoeding uh, wordt ook, die eis wordt toegewezen. Dus uh, wat er toegewezen is, is waarschijnlijk minder. Maar het kan het kan ook meer zijn, omdat er heel weinig over bekend is. En uh, wat wij eigenlijk ten eerste zeggen... is zorg dat dit veel meer in de publieke openbaarheid komt. Dat wij ook, en de, over de politiek, maar het publiek ook... de Nederlandse overheid en bedrijven uh, ter verantwoording kan roepen hierover. Ja, nou ja, maar ja, die, die overheid wil dat we aantrekkelijk zijn... voor internationale bedrijven. Dus we verdienen er toch ook aan, aan deze constructie? Ja, ik, ik, dat kan. Dat kan ook niet. En mijn... Mijn stelling zou zijn, de Nederlandse overheid zorgt dat je inzichtelijk maakt wat we hier aan verdienen. En dat dit niet alleen maar geld is wat naar de grote bedrijven gesluisd wordt. Maar ja, je kunt er toch algemeen van uitgaan dat het goed is als hier grote internationale bedrijven zich vestigen? Ja, maar heel veel... Uh, Werkgelegenheid. Er wordt nauwelijks belasting bijvoorbeeld geïnt bij grote bedrijven. Dat is dus geld die Nederland, die heeft een belastingklimaat... waarbij ja, grote bedrijven bekend, heel weinig ja. belasting moeten betalen. Dus dat is niet iets wat publiek uh, ten goede komt. De vraag is hoeveel werkgelegenheid levert het op? Uh, nou ja, zo zijn er een aantal werk. ...vragen die je moet beantwoorden, maar er is geen systematisch onderzoek naar gedaan. Nou is er veel aandacht geweest voor die uh, brievenbusmaatschappij... ...en vooral inderdaad, u zegt het met zelf ook, dat gunstige belastingstelsel. Hoe kan het dat dit dan niet eerder boven tafel is gekomen? Is dat omdat we daar niet direct schade uh, aan leiden? Ja, ik, ik vermoed zelf, de o Nederlandse overheid en andere overheden... ...die hebben er ontzettend veel belang bij om dit als een heel technisch onderwerp te behandelen. En terwijl het enorme grote gevolgen politiek en sociaal kan hebben. En, uh, dit is wel een beleid wat eigenlijk al vanaf uh, nou ja, de jaren 80, 90 opgezet wordt. Uh, op, maar die verdragen afgesloten. Maar eigenlijk is de laatste tien jaar is er een explosie van schadeclaims. En je ziet nu ook dat er een aantal landen, Verenigde Staten, Canada... Uh, en binnen de Europese Unie bezig zijn om maatregelen te nemen... die uh, de, die excessen in ieder geval tegen gaan. Ja, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Zijn wij zo'n uitzondering dan in de wereld? Nou, Nederland is wat betreft die brievenbusmaatschappijen en het gunstige verdragen afsluiten met negatieve gevolgen voor anderen, spelen wij wel echt een voortrekkersrol. Uh, en ook de, de vraag van andere landen om hier dit aan te passen, daar geven we eigenlijk geen gehoor aan. Het inzichtelijk maken van de gevolgen uh, van die brievenbusconstructie en die, en die goede verdragen die we sluiten is één, maar die verdragen aanpassen is natuurlijk vers twee, hè? Het, dat is niet zomaar gebeurd. Er is nu een mogelijkheid om dat te doen... omdat er binnen de Europese Unie een harmonisatie plaatsvindt... en Nederland daar ook een hele actieve rol in speelt. Uh, en andere landen roepen ook op om te kijken... wat zijn nou de negatieve gevolgen van, uh, om brievenbusmaatschappijen te laten profiteren. En wat zijn überhaupt de negatieve gevolgen van dit soort verdragen. En wij roepen dus ook in het rapport op... met een aantal concrete maatregelen richting de politiek... om. om ja, om die, uh, om die negatieve effecten aan te pakken. En er zijn best, ook andere landen laten dat zien met hun vraag, er zijn best heel veel mogelijkheden voor. Zoals? Nou, uh, een van de belangrijkste is dat je, dat je heel makkelijk... met een clausule die je kan opnemen, met een bepaling... kan zorgen dat, er, dat je wil dat bedrijven ook echt uh, gevestigd zijn... met een substantieel activiteit in het land. Dus je moet dan hun de, de, de definities aanpassen. Ja, en niet dus alleen maar op papier of in de vorm van een brievenbeurs. Ja. Dus dat is een, eigenlijk dat is de makkelijkste, maar wij vinden ook bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid dat Nederland veel beter zicht zou moeten hebben op wat uh, Nederlandse bedrijven in het buitenland op dit gebied doen. Het is eigenlijk ongehoord dat de Nederlandse overheid geen, geen enkel inzicht heeft in wat Nederlandse bedrijven met steun van de Nederlandse overheid... Op nou ja, misschien hebben ze bedrijf... dat wel, maar willen ze dat liever niet openbaar maken? Dat zou ook nog kunnen. Dat zou kunnen. Dat ja. is dan aan de politiek om, uh, om de minister daar inzicht in te vragen. Oké, okay, dank u wel, Roos van Os, onderzoekster met, ja. een, uh, met een boodschap. Eigenlijk. Hartelijk dank. Okay. Dank u wel. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. Vanaf 1 januari 2012 is het voortaan bij wet verboden om de kilometerstand in je auto terug te draaien. Maar betekent dat dat het nu nog wel gewoon mag? Het antwoord komt van Gijs Bosman van de BOVAG, de brancheorganisatie voor mobiliteit. Op dit moment is het niet strafbaar om de kilometerstand van een auto terug te draaien. Wel ben je als verkoper verplicht, dat is de zogenaamde informatieplicht... om uh, de koper van een auto te melden dat de kilometerstand is aangepast... als dat het geval is. Vanaf 1 januari is het zo dat het wel strafbaar wordt... om de kilometerstand überhaupt aan te passen van de auto. Als u een vraag heeft bij het nieuws, kunt u ons mailen. Goedemorgen GoedemorgenNederland.nl voor uw vraag van vandaag. Dan gaan we terug naar Amsterdam. Gamen in de zorg, Thijs Boedens. In het muziekgebouw aan het ei en uh, er is hier een eerste Europese conferentie voor uh, games en de gezondheidszorg. Ik sta nu bij een game en die is speciaal ontwikkeld voor uh, blinde en slechtziende kinderen. Luister even mee. Bas van Haren, jij uh, hebt dit mede ontwikkeld. Wat ben je nou aan het doen? Ik, uh, ik ben nu Ben, uh, een archeoloog. En die zit nu in een ondergrondse, nou, laten we zeggen, een soort van tombe, En die moet verschillende schatten zoeken. Dus ik nu, leun nu op een balanceboard. je hebt ook je, je, je oog dicht? Ja. Klopt, dit is een spel van voor blinde en slechtziende en ziende kinderen. En uh, het is eigenlijk bedoeld dat blinde kinderen het ook kunnen spelen. Uh, vandaar dat ik nu ook blind op het balanceboard sta. Uh, door het geluid kan ik horen waar ik naartoe moet. Ik hoor een soort van piepje... En met het piepje, als dat in de frequentie toeneemt, kom ik steeds dichter bij de schat. En zo is het goed vindbaar voor kinderen om ook, of voor blinde kinderen om ook schatten te vinden. Ja, is dit nou ontwikkeld gewoon voor de fun, voor de pret voor kinderen? Of zit er ook een gezondheidsaspect aan? Beide. Is, ten eerste is het hartstikke leuk om te spelen. En Ten tweede zit er een uh, gezondheidsaspect aan dat uh, kinderen hun motoriek kunnen verbeteren. De motoriek bij blinde kinderen is onderontwikkeld. Dit spel zorgt eigenlijk voor dat de motoriek bij de blinde kinderen wordt ontwikkeld. Ik ga even naar Jurjaan van Rijswijk, organisatie van deze Eerste Europese Beurs voor uh, Games en uh, ja, de Gezondheidszorg. Um, ja, wat zijn nou de ontwikkelingen in die richting? Nou, Wat je ziet is dat er aan de ene kant uh, serious games gebruikt worden om artsen te trainen of om chirurgen te leren opereren. Maar aan de andere kant ook om de patient empowerment, hè, de, de betrokkenheid van de patiënt te vergroten, dat er ook steeds meer uh, games ontwikkeld worden. En de verwachting is dat er zelfs games gaan komen die eigenlijk als medicijn gaan dienen of als therapie. U komt zelf uit de games industrie. Waarom bent u hier gestapt? Waarom bent u hiermee bezig? Nou, ik ben verliefd geworden op het onderwerp. Omdat ik zag dat in de gezondheidszorg die games gevalideerd ook worden. Um, ze zijn er niet alleen, maar ze worden ook nog, ze worden ook nog aangetoond dat het werkt. Ja, en wat werkt er dan precies? Wat, wat, win, je, wat win je ermee? Nou, mensen kunnen, uh, bijvoorbeeld die fobieën hebben of angststoornissen, uh, die, die, die, die worden daar als het ware mee geholpen. Hè? Dus die, die raken daar vanaf. Uh, een, een arts die, of een chirurg die uh, gamed maakt 37% minder fouten. Dus dat lijkt me heel erg relevant. Het, het, het redt red me, uh, uh, mensenlevens. Ja, wat vindt u zelf het meest aansprekende voorbeeld van games en gezondheidszorg? Ik vind uh, Remission vind ik nog steeds een van de meest aansprekende. Dat is wat spel, is dat? Dat is een spel dat wordt, uh, is ontwikkeld voor kinderen met kanker. Uh, die aan het herstellen zijn van die uh, ziekte. En daarvan is aangetoond dat kinderen die dat spel spelen sneller herstellen dan kinderen die dat spel niet spelen. Omdat ze therapietrouwen ontwikkelen en ze krijgen minder stresshormonen in het bloed. Ik ga even naar Michiel Sala van Little Chicken. Samen met Bas van Houten van MAD heb je dit spel voor blinden ontwikkeld. Jij hebt echt met die blinde kinderen om de tafel gezeten. Hè? Hoe was dat? Ja, er waren tien kinderen. Jongetjes en meisjes. En van... Kinderen die echt niks konden zien of, of, of echt slechtziend waren. En we hebben met hun ook het concept bedacht. En wat in ons in ieder geval opviel is dat zij heel erg... Ze wouden mummies zien, avontuur, draken. En eh, dus heel erg fantasierijk. En eh, het is echt samen met hun ontwikkeld. Ja. Ja. Blinde kinderen, slechtziende kinderen. Ja, een andere perceptie van videospelletjes dan ziende kinderen. Nou, de, de spellen die er zijn, en bedoel, zoveel zijn er natuurlijk niet in dit, in dit genre... die komen wel vaak, die worden heel serieus benaderd. Dus er is eigenlijk niks wat echt gewoon grotendeels entertainment is. Ik bedoel, het geeft echt een bijdrage aan hun motoriek. En deze kinderen hebben vaak een, een, toch een kleine motorische achterstand... omdat ze geen uh, visuele referentie hebben. Alleen, uh, uh, ja, er is gewoon heel weinig. Dus deze kinderen vonden het, uh, uh, vonden het uh, erg leuk. Dus wij hopen dat, ja... Uh, yeah, dat wereldwijd ook kinderen die slecht zien, en blind zijn, dat we dit, uh, ja, dat ze veel plezier in het spel hebben. Ja, ik ga nog even naar Bas van Haren. die staat nog steeds te spelen. Hoe ver ben je nu? Ik heb één schat gevonden. Uh, in dit level moet ik twee schatten halen, Dus ik moet nu druk op zoek naar de volgende schat. Um, het gaat misschien nog wel even duren. <laughs> ja, je staat ook wat te wankelen. Veel succes. Dankjewel. Er vliegen hier gevaarlijke vliermuizen rond. Daar zijn ze. Luister goed van welke kant ze komen. Brrr, vleermuizen. Gelukkig is het maar een game. Vanuit Amsterdam was dat Thijs Boelens. Straks Duitse James Bond heeft veel succes in het Midden-Oosten. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1946. Wat ik nog altijd doe met Duitsers, hè? dat is... Ze verkeerd wijzen. Ze kwamen op me af en ze vroegen waar ze konden eten. Echt lekker eten. Dan lopen ze zo. Ik wees de verkeerde kant op. Ach ja, de stem van Simon Carmiggelt, die op deze dag in 1946... voor het eerst een kronkel publiceerde in het Parool. Aanvankelijk verscheen zijn column drie keer per week en later elke dag. Tot aan zijn dood in november 1987 zijn er ruim 10.000 verschenen. Journalist Henk van Gelder schreef een biografie over Carmiggelt, die voor zijn kronkels de straten en kroegen van Amsterdam afstruimde. Uit de, uit de beginjaren, 46, 47, 48, is iemand die, die eigenlijk vrij kluchtig uh, schrijft. Uh, vrij vrij Kodder uh, schrijft. Een verhaaltje uh, over. Het schiet me nou te binnen. Een verhaaltje over het feit dat hij op een kast klimt uh, thuis. om met een glas aan zijn oor, uh, tegen de muur gedrukt. Uh, de ruzies van de buren te beluisteren. Dat was natuurlijk absoluut niet echt gebeurd, maar dat gaf een soort ja, slapstick-achtig uh, uh, kluchteffect. Op die manier schreef hij, uh, schreef hij vaak. Uh, hij heeft vanaf het begin tegen de hoofdredacteur gezegd... ik ga geen dagelijkse column maken over het nieuws, over de actualiteit. Ik wil dat het los uh, staat van de, de actualiteit. Het moeten echt verhaaltjes uh, worden. En dat, uh, en dat werden het ook. Een welwillend zonnetje gaf de markt op de Amsterdamse Lindegracht feestelijke tinten. Het was al druk en volk. Naarmate de vooruitgang en de schaalvergroting voortschrijden op de logge voeten van de robot... ...groeit de vertedering voor de eenvoudige dingen uit vroege jaren. Eigenlijk zie je pas begin jaren 50 uh, zie je dat hij uh, over straat begint uh, te zwerven en in cafés uh, zit en gesprekken afluistert. En inderdaad het alledaagse uh, leven, in, voornamelijk in Amsterdam...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 En dan, dan begint hij inderdaad al, al, al vrij gauw de, de, de observator te worden. De beetje, misschien een beetje ouderlijke man, ouder dan, dan zijn eigen leeftijd in die tijd, die door de stad flaneert. Vlak voor de oorlog, hè, toen zei hij tegen me, ik ga er vandoor, naar Engeland ga ik, hier, hier loopt het allemaal mis, dat zei hij. En hij heeft het gedaan ook. Een man alleen was die, dus uh, hij hoefde dit niet te overleggen met een vrouw. Een van mijn eigen favoriete formuleringen is, uh, de vrouw droeg een door zeldzame reptielen bijeengestorven handtas. Door, door uh, zeldzame reptielen bijeengestorven handtas. Dat, dat heeft niemand anders zo kunnen omschrijven als hij. Ja, een uitgestorven ras, Simon Carmichael. 65 jaar geleden precies verscheen zijn eerste kronkel in de Amsterdamse krant Het Parool. Het is bijna 7 minuten voor 10. Duitse geheime agenten hielden al weken de schuilplaats... van de Libische leider Muammar Gaddafi in de gaten. En dat is opmerkelijk, want Duitsland doet formeel niet mee aan de NAVO-actie in Libië. En vorige week kreeg de Duitse Bundesnachrichtendienst de complimenten van premier Benjamin Netanyahu... voor zijn rol in de gevangenenruil tussen Israël en Hamas. Rob Stavelberg, correspondent in Berlijn. Goedemorgen. Is de Duitse inlichtingendienst zo goed ingevoerd in het Midden-Oosten? Ja, absoluut. Kijk, uh, van Altsjaar staat de Duitse binnenlandse, buitenlandse geheime dienst uh, goed bekend in de uh, Arabische landen. Uh, in tegenstelling bijvoorbeeld tot uh, de Amerikaanse en ook uh, Britse inlichtingendiensten die toch een beetje worden gewantrouwd. Want uh, die worden gezien als, als pro-Israël. Dat is op zich vreemd, want ook de Duitsers, uh, tenminste Berlijn, zeg maar de, de Duitse regering, zijn ook uh, ja, tamelijk pro-Israël, pro kun, kun je zeggen. Uh, maar toch heeft de BND, dus de, de geheime dienst, een zeer goed uh, imago in het, uh, ja, het uh, Midden-Oosten. En uh, dat zie je eigenlijk ook dat de, de Arabieren eigenlijk, uh, die vinden dat de Duitsers ja, goed werk hebben geleverd in de Tweede Wereldoorlog, tussen ja. aanhalingstekens. En uh, dat wordt hen nog steeds uh, ja, ten goede uh, gegeven. Maar wat moeten die Duitsers daar? Nou ja, zoals elk land uh, ja, uh, zijn er ook ambassades, zeg maar, uh, uh, medewerkers zeg maar voor uh, verschillende doeleinden. En ook uh, voor de geheime diensten. En uh, iedereen wil natuurlijk weten wat er elders aan de wereld gebeurt. Uh, Midden-Oosten is natuurlijk een, uh, ja, een slangenkel, om het zo te zeggen. En mm -hmm. uh, daarom uh, ja, uh, wil men natuurlijk goede mensen hebben... om, uh, om bij uh, problematische uh, toestanden of oorlogen bijvoorbeeld uh, ja, uh, snel te kunnen handelen. Ja, en het, het, het opmerkelijke is, of eigenlijk het wonderlijke is dus... dat 66 jaar na het einde van die oorlog... Uh, Duitsers nog steeds met nazi's worden geïdentificeerd. En nou ja, dat wordt positief uitgelegd. Ja, het, het, het, de historische herinnering is natuurlijk, die blijft lang aanwezig. Hè. Ik bedoel, veel mensen in, de, in het Midden-Oosten weten waarschijnlijk niet heel veel van Duitsland... ...behalve dat er veel auto's vandaan kwamen en dat, dat Hitler er aan de macht is geweest. Uh, dus het is ja het, eigenlijk nog steeds zo dat Duitsland een belangrijke rol daar vervult bijvoorbeeld dus uh, bij de uitwisseling tussen uh, met van van uh, Gilad Shalit uh, tussen Israël en de en Hamas ja. maar ook al eerder bijvoorbeeld uh, toen er Israëlische soldaten in uh, Libanon waren verdwenen die werden toen uh, met Duitse hulp zeg maar uh, teruggebracht naar Israël. Uh, zo zijn er legio uh, voorbeelden te, te geven waarbij Duitsland eigenlijk bemiddelt tussen Israël en, het, uh, en andere landen in het uh, nabije oosten. Ja, nou kennen wij allemaal de CIA en de MI6 natuurlijk. Hoeveel van die Duitse James Bonds lopen er rond in, uh, in het Midden-Oosten eigenlijk? Ja, dat is bijvoorbeeld onbekend. Ik bedoel, in uh, Duitsland zelf ja, het zijn dat er is ongeveer geheime uh, werknemers. Maar wie er allemaal uh, erbuiten werken, ja, dat is natuurlijk niet bekend. Die, die kun je niet uh, op internet even oproepen. En uh, ja, is ja, wel, er is ongeveer een half miljard aan uh, budget voor uh, uh, de Boemesnachtrichtendienst. Dat is de, de geheime dienst naast uh, de uh, verfassingsschoets heb je nog. De militaire abschirmdienst, zoals dat heet. Uh, dus er zijn een aantal geheime diensten, maar uh, die hebben allemaal een flink budget en uh, flink veel medewerkers. En je kunt ervan uh, uitgaan dat er bijvoorbeeld uh, in elk land uh, in het, in het, uh, ter wereld zijn er uh, ook Duitse spionnen zeg maar, uh, aanwezig. En uh, hoeveel dat er zijn, dat weet je niet precies. Nee. Hebben de Duitsers, uh, even los van of je dat positief of negatief wil benaderen... maar nog gebruik gemaakt van nou ja, hun ervaring, laat ik het zo zeggen, in de voormalige DDR... met uh, de statievaardigheden op het gebied van uh, inlichtingen? Uh, daarover is ook officieel niets uh, bekend. Maar uh, bijvoorbeeld in 1992 uh, werden er uh, door de Amerikanen uh, illegaal... 380 CD-ROM's gekocht van een KGB-officier. Daar stonden de namen op van, van alle Outstasi-medewerkers en informanten. Uh... Dat is natuurlijk een droom natuurlijk voor een, een, een westerse geheime dienst. En eh, kijk, de, de West-Duitsers en ook de Amerikanen... die zouden dom zijn als ze van die enorme ervaring die de stasi toen had... Ja. geen gebruik zouden hebben gemaakt. Ja, dat is dan misschien nog enigszins positief daaraan. Um, hoe kan het eigenlijk dat de Duitsers niet hebben bekendgemaakt... waar Gaddafi, als ze dat uh, al wisten... waarom hebben ze dat dan niet nou ja, veel eerder aan de grote klok gehangen? Nou, dat is natuurlijk zeer belangrijk uh, dat Duitsland niet heeft meegedaan aan de, de oorlog in, uh, in, uh, in Libië. Ja, maar ja, je uh, kunt wel je NAVO-collega's dus op de hoogte stellen. de, de verblijfsplaats en uh, ja, ze hebben waarschijnlijk wel wat informatie doorgegeven. Ja, Oké, okay, goed. Dankjewel Rob Zavelberg over de Duitse geheime inlichtingendiensten. Wij gaan naar het nieuws van 10 uur en daarna zijn we bij u terug met, zoals iedere maandag, natuurlijk het ochtentumeur van Henk Westbroek. En we gaan het hebben over een tsunami aan asielzoekers. Blijkt helemaal niet zo te zijn. Na het nieuws van 10 uur met Dorald Megens. Tot zo.